Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental door noodweer in het zuiden van Brazilië is opgelopen tot 78. Ook hebben meer dan 115.000 mensen hun huis moeten verlaten. Door aanhoudende regen en overstromingen zijn wegen en bruggen weggespoeld. De Braziliaanse president Lula bezocht gisteren het zwaar getroffen gebied... en hij zegt er alles aan te gaan doen om de schade te herstellen. Een luxe stofzuiger voor maar een paar tientjes. Of een gloednieuwe wasmachine die je voor 50% korting op de kop kan tikken. Klinkt te mooi om waar te zijn. En dat is het ook, waarschuwt de politie in de Telegraaf. Het aantal webshops die dit soort nepaanbiedingen de wereld inslingert... is explosief gestegen. Pas eens op als je iets moois wilt kopen van je vakantiegeld. Want je geld terugkrijgen zit na zo'n aan aankoop vaak... Niet in. Gisteren waren door het hele land weer de bevrijdingsfestivals. In de Ik ben van Suriname afkomst. Dus dan voelt het ook voor mij een soort van uh, vrijheid. Uh, wegens wat ook mijn voorouderen hebben meegemaakt en zo. Als jullie denkt aan vrijheid, waar denken jullie er aan? Uh, gewoon over straat mogen lopen, uh, goed onderwijs. Ondanks dat de festivals honderdduizenden bezoekers trokken, hebben veel financiële problemen. De festivals kregen dit jaar een miljoen van de overheid om door te kunnen gaan. Een groot feest gisteravond bij PSV. De Eindhovenaren zijn voor de 25e keer landskampioen geworden. Door met 4-2 van Sparta Rotterdam te winnen. Aanvaller Luc de Jong is in de wolken. Qua spel, hoe wij dit zo gespeeld hebben. Hoe goed wij waren, hoe dominant we waren. dat uh, ja, daar heb ik PSV nog nooit meegemaakt. Of überhaupt in mijn carrière bijna niet. Dus, uh, ja, dat, uh, en een heel, heel seizoen lang ook nog is. Dus dat, uh, ja, dat was echt fantastisch. En iets waar we heel trots op kunnen zijn als team zijnde. Moet er moeten nog wel twee wedstrijden worden gespeeld. Maar PSV heeft zoveel punten voorsprong dat ze niet meer kunnen worden ingehaald. Gisteravond werd er ook in Rotterdam gevoetbald. Daar sloot Feyenoord de dag af door met 5-0 te winnen van Peksvolle. Het weer, vanochtend veel zon en droog. Vanmiddag meer wolken met in het zuiden ook regen. En het wordt zo'n 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspit stelt niet al te veel voor. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam bij Zaanstad 3 kilometer. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk voor de aansluiting met de N514 2 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Thank Changing you don't want to the tears from Sexy, Sexy people, people. So all you, all you all are, mothers, mothers Get on out and dance. Dance. Dance, dance dance, I say dance. ZFM Ik heb dezelfde ogen En ik krijg jouw trekken op mijn mond Vroeger was ik driftig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 En de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederlanders gaven vorig jaar ruim 3 miljard euro uit aan persoonlijke verzorgingsproducten. Dat is bijna 170 euro per persoon. Social media hebben steeds meer invloed op de aankoop van make-up en parfums. Noodweer in het zuiden van Brazilië heeft inmiddels aan meer dan 78 mensen het leven gekost. Er worden nog ruim 100 mensen vermist en meer dan 115.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. De partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB praten weer over de vorming van een nieuw kabinet. De informateurs spraken eerder over van de finale week. Deze week moet blijken of de partijen eruit kunnen komen. Het weer, de dag begint zonnig. Later in het zuiden kans op wat regen. Door het wordt 16 tot 19 graden. se me leve, tentando um lugar bonito. Eu acho que nós dois podemos ter uma boa viagem. Oh, o dia é Oh, uma,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 i'll never be i'm the boy who you reduced to tears that i've been lonely for 27 years yeah that's right my name's bob i'm the one who landed the pop sauce job i'm the one who told luke don't touch i'm the kid who wouldn't amount to much i believe in the of sound i have always been too loud won't you help me drown it out i'm what i feel Now I got the faith show you.